uur. Gert Buk met het NOS Journaal. De vier mensen die gisteren om het leven kwamen bij de gijzeling in een Joodse supermarkt in Parijs... ...waren al dood voordat de supermarkt werd bestormd door de politie. De gijzelnemer schoot ze dood toen hij de supermarkt binnendrong. Rond 5 uur maakte de politie een einde aan de gijzeling... ...en daarbij kwam de gijzelnemer om het leven. 15 gegijzelden werden bevrijd. Agenten vonden later explosief in de supermarkt. Kort voor de actie in Parijs schoot de politie de daders dood... ...van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo afgelopen woensdag... Dat gebeurde in een drukkerij waar ze zich hadden verschanst. Gisteren was steeds sprake van een gijzeling... maar later bleek dat de medewerker van de drukkerij... zich al die tijd had verstopt en dus niet was gegijzeld. De Indonesische marine heeft delen van de staart... van de gecrashde vlucht van Air Asia uit de Javazee gehaald. De zwarte dozen zijn nog niet gevonden. Bij dit type toestel zitten de vluchtrecorders meestal in de staart. Dit deel van het toestel werd woensdag gelokaliseerd... en gisteren werden signalen opgevangen... die waarschijnlijk van de zwarte dozen zijn. De Airbus A320 stort eind december in de Javasee met 162 mensen aan boord. Enkele tientallen lichamen zijn geborgen. De Nederlandse politiebond vindt dat politiemensen die ambassades moeten bewaken... beter moeten worden beschermd. npb bestuurder Albert Springer zegt in de Telegraaf... dat hij daarbij vooral denkt aan meer kogel- en bomwerende cabines. In het geval van terreur moeten de agenten zich veilig kunnen terugtrekken in zo'n cabine. De politiebond heeft erover gisteren... met het ministerie van Veiligheid en Justitie gesproken. De bond gaat ervan uit dat de politie tientallen extra cabines krijgt. Nederland wordt steeds belangrijker als internetknooppunt. Steeds meer bedrijven investeren in datacentra in Nederland... vanwege de goede digitale structuur. Een van de knooppunten, de Amsterdam Internet Exchange... groeide vorig jaar met 30 procent. Volgens onderzoeksbureau Deloitte is die nieuwe functie... nu al goed voor 140.000 banen. Bijna net zoveel als Schiphol... 166.000 banen en Rotterdam 184.000. Het weer bewolkt, wel op de meeste plaatsen droog, verder onstuimig. De zuidwestenwind waait vrij krachtig of krachtig, bovenland hard of stormachtig. Langs de Noordkust gaat het mogelijk stormen. Dit was het... Een... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 See If it takes My heart and soul You know I gastvrije studio uh, uh, Hotel Hoogland zijn we weer bij u terug met een uh, programma zoals altijd uh, de techniek is vanmorgen in handen van Jonas Parson en hij zal ook de muziek verzorgen de redactie is Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie was Gerry Rutte de koffie doet Yvonne Roosendaal gastvrij presentatie Arie Koper een nieuwe voor u, niet helemaal, maar wel in Goedemorgen's antwoord misschien. Goedemorgen Henny En Henny van der Leden. En wij uh, beginnen met het voorlezen van het programma en de onderwerpen. Maar, zoals u dat van ons gewend bent. Maar voordat we dat doen, eerst even terug naar vorige week. Een week met schokkende dingen. Parijs, waar journalisten hun recht op vrije meningsuiting moesten bekopen met de dood. Een week waarin ook Zandvoort werd opgeschrikt door het bericht dat raadslid Carl Simons plotseling is overleden. Carl Simons, met enige regelmaat een bezoeker in dit programma, altijd bereid om enthousiast uit te leggen en te verdedigen wat hij als zijn levenstaak zag, het zo goed mogelijk besturen van Zandvoort. Een man die niet van wijken wist. Ook niet toen het hectisch werd. Maar hij had de hoop dat er nu rustig tijden aan zouden breken. Het heeft niet zo mogen zijn. Wij wensen alle die hem lief waren veel sterkte, namens alle medewerkers van Goedemorgen Zandvoort. Verderop in het programma zal Ergie Poster... de voorzitter van de oudere partij Zandvoort... ook nog een reactie geven op dit overlijden. Dan gaan we nu... U vertellen wat wij deze morgen aan onderwerpen hebben. En dan is voor de pauze, Arie, ga je gang. Goedemorgen, luisterend Zandvoort. We beginnen om uh, tien, min tien minuten over tien met een interview van Marcel Loor En dat is de nieuwe eigenaar van Strandpaviljoen en Nautiek. Vervolgens komt Robert Hartog aan het woord. Uh, en die is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Er komt een workshop ...over taart te maken en dat wordt uh, verteld door Annette Westenburger. In de tweede uur wordt, uh, komt Brent naar Koning van de stichting Vluchtelingenwerk Noordwest-Nederland... ...over de opvang van vluchtelingen vertellen. Leon Tien Strijber komt daarna over de zwarte gaten en losse eindjes door de stichting Koffer. Dat gaat over dementie. En vervolgens wordt het programma afgesloten door Erik Timmans over Jess in Zandvoort... Ja, en als er nog tijd over is, krijgt u van ons ook nog um, wat evenementen in de komende tijd voor Zandvoort. Maar inmiddels aangesloten, aange... schoven. aangeschoven. Ja. <laughs> Af en toe zou je toch even vergissen in al die werkwoorden. Aangeschoven is Marceloor. Leur, Leur. Leur. dan had er een omlaut even, ja, ja, ja. ja sorry. Uh, hij is de nieuwe eigenaar van Strand Nautique. En vorige week was de vorige eigenaar er nog die het een en ander heeft verteld. Maar wij zijn heel erg benieuwd naar deze meneer, zijn achtergronden, zijn plannen. En vertelt u maar. Nou, ja, waar zal ik, beginnen? ik zal beginnen met uh, dat ik een jaar geleden geattendeerd werd op uh, het mogelijk te koop komen van Club Nautiek. We uh, uh, hebben lange en uh, diepe onderhandelingen gevoerd. En het is allemaal in uh, geresulteerd dat wij per 1 januari uh, Club Nautiek hebben overgenomen. En als ik even tussendoor mag komen, uh, wie zijn wij? Uh, nou, dat dus, dus zijn mijn broer en ik. En uh, wij opereren vanuit uh, uh, Zeeland. Daar hebben wij uh, nog een drietal horecazaken. En er is natuurlijk de logische vraag, hoe kom je daar in Zandvoort terecht? Ja, dat uh, lijkt mij uh, inderdaad. Uh, en uh, nou ja, dat, dat was eigenlijk puur toeval. omdat We, uh, we zijn altijd wel op zoek naar, naar, naar mooie locaties, goede zaken. En dat, dat doen we niet heel actief, maar dat komt soms op je pad. En dan ga je daar gewoon eens serieus naar kijken. En dat uh, was bij Club Nautique, uh, stonden heel veel vintjes op groen, zeg maar. En, uh... Ja, toen zijn, we, toen zijn we er dus, dus nader op ingegaan en uh, hebben we besloten om het te doen. Ondanks dat het wel natuurlijk een beetje ver van je bedshow is. Want ik begrijp dat u beide locaties aanhoudt? Ja, ja, ja we, we zitten in uh, Zeeland zitten met een krantcafé in Middelburg op de markt. Prominent, groot terras. We zitten op de boulevard in Vlissingen, uh, waar zeg maar de, de, de zeeboten eigenlijk bijna over je bord varen. En we zitten met een strandpaviljoen in Donburg. Dat natuurlijk een hele een leuke plaats is. En uh, ja. Ja, dus het, het uh, verschijnsel strandpaviljoen is ja. niet vreemd voor u? Nee, absoluut niet. Dus, uh, is dat in, uh, daar ook een jaar rond paviljoen? Ook het hele jaar open ja, zoals het, deze? Ik denk dat uh, in Zeeland, ik heb niet het totale overzicht. Maar zover ik weet, ken ik geen één paviljoen wat afgebroken wordt. Ze blijven allemaal staan. Ze staan wel wat hoger op, uh, ja. op palen, zeg maar. Maar ze zijn allemaal, ja, rond, Dat wil niet zeggen dat ze ook nu in deze tijd. Uh, zijn ze niet elke dag open, de meeste. Nee, vanwege het weer. Ja. U heeft, uh, begrijp ik, uh, het uh, al overgenomen. U bent nu al de eigenaar? Ik ben, uh, ik ben, al, uh, op, ik ben al de eigenaar, ja. Mogen we u daarbij feliciteren, Dank u alvast? Dank u wel. Uh, wat zijn uw plannen? Met Nautiek. Nou, wat, wat, er zijn natuurlijk twee prominente ex-eigenaren die, die echt het gezicht van de zaak waren. Dus dat zal best ook wel een, een, een uitdaging zijn om dat in te gaan vullen. Het is wel zo dat beide heren blijven betrokken. zijn eigenlijk gewoon ambassadeur van Nautik, Omdat ze natuurlijk een lokaal netwerk hebben. En zeer goed ingeburgerd zijn in Zandvoort. Dus ze blijven erbij betrokken. Uh, en verder de, de plannen uh, die zijn. We zullen concreet niet echt uh, het hele concept op de schop gaan gooien. Daar dus zijn we niet van plan. Omdat het gewoon een <coughs> goed lopende zaak is. Uh, met een hele duidelijke uitstraling. Het enige wat we intern in eerste instantie wel zou gaan veranderen. Is natuurlijk dat uh, Maarten en Werner uh, wegvallen. En dat wij. Uh, er zit een, uh, dat was ook een van de redenen om erin te stappen. Er zit een zeer talentvolle groep onder. Ze waren echt uh, ja, met, met, met heel veel kwaliteit en die staan te popelen om, uh, om het over te nemen. En om te laten zien dat ze het uh, allemaal beheersen. Ja, en daar zal ik, zij, ik zal zij daar zoveel mogelijk in sturen, zeg maar. Dus ik, ben, ik zal niet in de zaak gaan staan. Ik ben ook niet uh, iemand die in een horecazaak staat. Ik ben meer op de achtergrond. Nee, ik, ik stuur meer de processen aan en de managers aan. En blijft de uitstraling van dit pavillon hetzelfde zoals het nu is? Of ja. wordt, wordt er iets intern veranderd? Uh, nee, nee er zal, uh, zal niet echt iets extreems veranderen. Misschien, uh, ja, we zullen misschien in het interieur een, klein, een kussentje daar. Of iets, ja. Maar er zijn geen uh, ingrijpende verbouwingen of veranderingen. Ja, nee. Ook qua, qua aanbod van, van, van eten en drinken. Nou, dat het... wat, wat tot nu toe zie je natuurlijk uh, een, een menukaart is altijd uh, seizoensonderhevig en zal altijd blijven veranderen. Maar uh, keukenbrigade is van uh, echt topkwaliteit ja. en uh, Ja, die, die, die, die, die doen het echt heel goed. En, uh, ik ben ook een type die laat ik ook gewoon lekker hun gang gaan. En, ja. uh, ik geloof zeker dat, dat ze goed kunnen koken. En, uh, dat laat ze gewoon hun ding doen. En ik kijk wel mee, maar ze dus krijgen wel een stuk, uh, stuk eigen verantwoording daarin. En de, en de plannen voor Zandvoort. Want uh, Nautiek was natuurlijk met enige regelmaat ook uh, zichtbaar in het hele Zandvoort. Zodat ook dat gaat door. Ja, nou kijk, daar, daar heb ik natuurlijk wel uh, de oude eigenaren voor nodig. En die hebben mij daar ook over ingelicht. Maar daar, gaan we, daar, daar, gaan we, uh, daar zullen we zeker in doorgaan. Ja. Spannend hè? Ja, het is, het, is, het is uitdagend, het is leuk. Ja, en ja, ja. dat verdeel ja. over een, een viertal paviljoens is het doen niet niks. Laat het wel wezen, als je er al drie in Zeeland hebt en er nog één in Zandvoort. Ja, ja, zeker niet niks, maar uh, ik ben heel erg van organisatie en structuur. Ja. En uh, dat moet ik zeggen, dat ontbreekt nog wel eens uh, in de horeca. En uh, dat. Uh, ja. Dat zie ik zeker zitten. Je ja, ja. woont maar... ook in de buurt van Rotterdam? Uh... Nee, ik woon zelf in Oostkapelle. Dat is een uh, dorpje aan de kust. Ja, ik ken kent nog ja, een beetje. Naast Domburg. Dus uh, daar woon ik zelf, ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Uh, nou, nogmaals. Uh, wij wensen u heel veel succes. Dank u wel. Wij gaan het ook zien allemaal. Ja. En misschien wel niet. Maar dat is dan ook een heel gunstig teken. Dat dingen gewoon doorgaan zoals ze gaan. Ja. Uh, wij vragen u gewoon nog een keer terug over ja. een poosje als u het goed vindt. Graag gedaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, Ja, Dan... Uh, Gaan wij nu even over naar uh, Eggy Poster, die aanschuift. Hij zal, uh, zoals we al eerder gezegd hebben, een reactie geven op het overlijden van Carl Simons. Eggy Poster is de voorzitter van de oudere partij, Zandvoort. We zullen hem even helpen. Ja, het, het gaat goed is inmiddels aangeschoven ja het duurt wel langer bij mij maar ja wel hij zit er inmiddels oké okay. Eggy, goedemorgen. goedemorgen Goedemorgen. we hebben al uh, uh, vanmorgen al voordat uh, we het programma gingen vertellen al het nodige erover gezegd maar we wachten even op jou ja oké okay. ik zit nu goed zo goed zo gaat vertel hoe mooi echt posten en die ken ik. Ja. <tacht> Vertel maar. Nou ja, je weet, het waren al problemen met Karel qua gezondheid. En toen heeft hij zich overal laten onderzoeken. Toevallig kwam Gert van hem ook tegen bij de neuroloog. Allemaal positieve uitslagen, maar hij voelde zich toch niet lekker. Toen heeft hij via zijn huisarts het advies gegeven, gekregen. om twee maanden. Uh, niks te doen. Ja, te ja. Dus dat hebben we afgelopen maandag. vergaderd met onze. Uh, Commissie. En toen hebben we dus Lieselot, die nummer 2 staat op de lijst, fractievoorzitter gemaakt. Op de fractievoorzitter plaats van antwoord. Ja. En die, die gaat dan de vergadering van het presidium bijwonen. Ja. Maar Lieselot werkt nog, dus voor haar is het wat moeilijker dan voor de anderen. Want wij zijn allemaal, zoals je weet, pensionado's. En uh, toen kregen we natuurlijk uh, de schrik tot... Dit morgen... Telefoon, of een mailtje kregen van Hugo. Van Hugo. Bruno. Bouwberg Wilson, En die vertelde dat Carlos van Zware. Hij is een Ja. Nou ja, het verloopt weet je verder. Hij heeft het ja. leven gehouden. Maar donderdagmiddag om 1 uur is hij, is hij gestorven. Ja. In eerste instantie was natuurlijk de oudere partij. Uh, degene die uh, het. het het even twee maanden moest overnemen. Dat is te overzien. Maar er is nu een andere situatie, situatie ja. ontstaan. En ik neem aan dat jullie daar binnenkort uh, de koppen ja, voor bij elkaar daar steken. Gaan we hadden maanden zeker even. Want we wilden eerst even afwachten. wanneer de begrafenis is. En nou, zoals je hebt gelezen, die is aanstaande vrijdag om 12 uur in de Zandvoort. Dus ja. dat weten we nu maanden morgen. gaan we dus met de fractie vergaderen over het moeten oplossen. Het zal ja. moeilijk zijn om elkaar te vervangen. Want we hebben een indruk gemaakt op, uh, op leilen en zeilen van. De ouderspartij. Ja, het was een zeer enthousiaste en gedreven man. Hij was ook uh, voorzitter van het genootschap Oud-Zandvoort. Ook daar, uh, ook het genootschap gaat hem uh, missen. Ja. Deze gedreven voorzitter. Ja, het is, uh, het is niet anders. Het is, het is naar, dit soort berichten. Ehm um, nou, ik denk dat we misschien over een poosje nog eens even moeten vragen of uh, je, iemand van jullie nog eens even wil aanschuiven. Om ja. Te kijken hoe... Uh, ja. Dan krijgen we hoe de, de, de wie wordt uh, zijn opvolger inderdaad. Ja. Dat wordt een groot probleem. Ja, dat is inderdaad een probleem. Ja. Er stonden ja. genoeg mensen op de lijst, maar... En Cohen heeft dus die ja. eerste rechten om... Uh, ja, maar goed, dat trek. is een kwestie van goed overleg denk ja, ik aan. Ja. Hopelijk komen we daaruit. Oké. Okay. Nou, dat zal wel, dat Ga ik toch wijsen wel vanuit dat jullie dat dat, dat gaat lukken. Nou, het, het wordt moeilijk. Want hij is natuurlijk moeizaam vertrokken. Voor, Absoluut. Ja. En hoe, hoe het college erover, heer, die hebben er niks over verteld. Want hij heeft nee. recht, recht op die plek. Ja. Ja. Maar, maar zijn er signalen dan dat hij dat eventueel zou willen? Nou, we hebben natuurlijk, hij heeft ook geen contact met ons genomen. Nee. Als hij belt, dan, dan, dan komen we wel tot een gesprek. En dan ja. horen we wel wat hij wil. En dan wachten we af. Hè. Goed zo. Nou, dankjewel voor uh, het feit dat je dat even met ons wilde delen. En namens de oudere partij Zandvoort, ja. die wij ook uh, veel sterkte wensen. Ja. Sorry. Dat een beetje aanbechtig overkom, maar dan komt door de wind tegen. Het is, en je ja. kent de schoenmobiel van mij, die gaat zo hard. Ja, ik weet het gaat al. <laughs> ja, goed, het gaat allereen. heel hard. Oké, okay, ja. dankjewel ja. Okay. nogmaals. Graag gedaan. En uh, wij gaan door met onze volgende gast. Ja, ja wij gaan door inderdaad met muziek. Ja. En dan wachten we even op de volgende gast. Goedemorgen luisteraars, u bent weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, tegenover mij zit Robert Hartog, de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, dank u dat uitnodiging. Ja. Goedemorgen, Robert. Je bent bij ons nog een redelijk onbekende. Voor velen, denk ik. Ja. ja, misschien is het leuk als je iets over jezelf vertelt, je achtergrond, waar je vandaan komt... en wat je nu aan het doen bent op Zandvoort. Ik ben uh, nu op Zandvoort, ik heb een net een nieuwe strandtent gekocht op Zuid, op het Naakstrand. Het ja? South Beach, de allerlaatste van het Naakstrand, richting Noordwijk... En het gaat vanaf dit jaar Strandpobium Fosfor heten. Vandaar dat wij ja. elkaar zaten aan te kijken en zeiden fosfor. Weet nee, jij waar nooit, dat nee, is? Ja, nee, dat klopt. Brandbare stof, maar voor de restiel de brandbare rand, uh... stof. Ja, nee, ik ben op die naam gekomen uh, met mijn compagnon uh, door de, de zeefonk. De lichtgevende ja. zeeën, Soms als het uh, een periode warm weer is, dat de ogen lichtgeven. Dat, dat is fosforiserend. Dat ja. is fosforiserend. En uh, ik vond zeefonk een beetje een truttige naam. En fosfor vond ik wel uh, eigenlijk goed bekken. Ja. Dus uh, vandaar dat ik op die naam ben gekomen. En uh, gaan we onder die naam verder. Klinkt aardig. Klinkt aardig, ja. ja. <laughs> en verder gaan we eigenlijk niet zo gek veel, uh, niet op een heel andere boeg te uh, gooien. We zijn zelf allebei werkzaam geweest uh, bij Southwich uh, jaren. Ja. Ik ben over vijf jaar bedrijfsleider geweest, dus ik ken het uh, wel en we van de zaak uh, heel goed. Um, maar nu als eigenaar van Fosfor en begrijp dat je dan ook meteen in het diepe wordt gegooid als voorzitter, horeca, ja. Nederland, afdeling Zandvoort. Ja, klopt, klopt. Ja, ik was, um, afgelopen jaar ben ik uh, in het bestuur gekomen van de KHN van in Zandvoort uh, op de uitnodiging van Floris Faber. Ja. Uh, er zijn nieuwe, leden, er zijn nieuwe, nieuwe bestuursleden zijn er nodig, dus nou, ik wilde daar wel graag uh, aan meedoen. Raymond van Duin, zijn termijn als voorzitter zaten erop per 1 januari. Ja. En die heeft gevraagd of ik het stokje van hem wil overnemen. Nou, dat vind ik wel een hele leuke uitdaging. Ja. En, en, en heb je al plannen voor de toekomst voor Zandvoort? Want wat, wat, wat betekent de Koninklijke Horeca? Nou, we um, representeren 88 leden in Zandvoort. Dus dat is best wel een, een grote groep. Ja. Um, ja, daar zit een hele hoop kennis zit bij de KN uh, voor die leden. Er zijn een aantal leden voordelen... Er komt van alles bij kijken, maar het is voornamelijk gewoon de kennis en ja, dat je ook in gesprek met de gemeente eigenlijk iedereen uh, vertegenwoordigt die een zand voor de horeca ondernemer is. Ook degene die niet zijn aangesloten? Um, in principe niet degenen die niet zijn aangesloten, maar ja, je bent wel de spreekbuis van eigenlijk de hele, de hele horeca, dus eigenlijk ook eigenlijk wel stiekem een beetje voor degenen die niet ja, zijn aangesloten. Ja, tuurlijk. Ja. Dat lijkt me logisch, want uh, ja. je spreekt iets af voor de hele bedrijfsgroep. Precies. Ja. Dus ja, ik uh, denk dat de niet-leden zelf natuurlijk ook in gesprek kunnen gaan met de gemeente, maar dat zal niet zo gaan gebeuren. Dus nee. dat gaat eigenlijk mee in hetgeen wat wij uh, bespreken. Ja, het is net een vakbond. Het is eigenlijk net een kleine, kleine vakbond, ja. een kleine schaal. En het is daarom ook belangrijk dat ik nu uh, nou ja, dat ik mijn gezicht overal laat zien en dat ik ook voor de leden, voor de 88 leden in antwoord uh, uh, duidelijk uh, ben wie ik ben en wat ik voor ze kan betekenen. Hoe ga je dat aanpakken? Nou ja, ik moet maar een rondje gaan doen. Hè? Ik ben al redelijk begonnen. En dat uh, wil ik uh, gaan voortzetten om inderdaad even Zo dat ik een bekend gezicht word. Je komt binnen ja. en zegt hoi. Ja. Ja, ik ben Robert. <laughs> ik ben Robert, ja. Maar je, je komt hier ook uit de omgeving, of niet? Ja, ik ben hier uh, redelijk opgegroeid. Uh, de helft van mijn jeugd uh, heb ik hier... Uh, in Zandvoort gewoond en sowieso altijd op het strand gezeten. Ook in de tijd dat ik in Amsterdam heb gewoond. Nu woon ik ook weer in Zandvoort. Dus ik kom ja, redelijk uit de, uit de buurt. Maar je, je hebt ook een horeca-achtergrondopleiding? Nee, geen horeca-opleiding. Nee, ik heb heel braaf bedrijfskunde gestudeerd in Amsterdam aan de VU. Eigenlijk totaal niets met horeca te maken, wel met bedrijfsvoering enigszins. Maar um, ja, totaal andere tak van sport eigenlijk. Maar dat strand bleef eigenlijk trekken. Ik ben op mijn vijftiende uh, begonnen op het strand. Uh, bij toenmalige Kampati ook op het Naakstrand. Mm -hmm. En vanaf dag één had ik eigenlijk zoiets van, nou dit is wel mijn droom. Ik wil een strandtent. Nou, dat kwam eigenlijk veel eerder dan gepland uh, deed de mogelijkheid zich voor. Ja, ja. Om het van uh, Jan Wanders, de oude eigenaar van South Beach. Uh, en je doet het samen met iemand anders? Ik doe het samen met mijn compagnon Vincent Bakker. En ook een, een vriend van mij al uh, nou, bijna 20 jaar. En die komt uit de horeca neem ik aan? Die komt ja. eigenlijk ook niet uit uh, oh. die, Nee, ik kom meer uit de horeca. Met mijn 11 uh, jaar strandervaring uh, gewoon uh, werken. Maar hij heeft, uh, ja, hij heeft ons ook geholpen de afgelopen jaren bij South Beach. Uh, dus we werken allebei lang op het strand. Dus dat is onze achtergrond in de horeca eigenlijk. Hef, Leuk. Uh, heb je al een afspraak gemaakt met de wethouder die uh, hier overgaat? Nee, nou uh, de afspraak is wel gemaakt. Ik heb wel afgelopen week ook met Hilly Jansen gesproken. Ik ben met de kwartiermaker voor de visie retail en horeca in gesprek. Uh, om hem vanuit de horeca te ondersteunen met, uh, ja, met de hele visie die nu uh, moet worden geïmplementeerd in Zandvoort. Uh, ik ben nog niet helemaal op de hoogte wat het allemaal gaat inhouden. Ik, wat ik net vraag aan je, wat is nee, de visie? Nee, ik heb uh, afgelopen week een oriënterend gesprek met hem ja. gehad. En ik, uh, volgende week uh, zit ik er weer uh, ook met... Uh, met de regiomanager van de Koninklijke Horeca, Ivo Berghof gaan wij samen kijken wat wij uh, kunnen inbrengen als zijnde horeca. Ja, want er zijn natuurlijk grote plannen. Er zijn uh, best wel grote plannen, maar daar kan ik eigenlijk niet heel veel over, uh, over vertellen... omdat ik het kortweg nog niet weet. Nee, nee, nee. Dus dat, uh, nee de intree van Zandvoort gaat veranderen, althans. Dat is ja, wel, de, ja, dat is een van de ja. onderdelen inderdaad. En verder uh, ja, willen ze het enigszins gaan herstructureren... Ja. en uh, wat dingen verplaatsen waar mogelijk. En dat... Uh, uh, ben dus in de tijd uh, zal dat allemaal duidelijk uh, worden hoe dat gaat gebeuren en of het of dat gaat gebeuren. Uh, je zult er zelf weinig uh, last van hebben of... Er gaat geloof ik een telefoon af. Het klinkt als een kerk, maar het is een telefoon. Nee, ik denk dat het de klokjes uit de Tempelierstaat waren. Of uit de grote houtstaat. Van de toenmalige zilverwinkel Siebels. Um, ja, je hebt er vast inderdaad weinig mee te maken. Omdat je helemaal om de zuid zit. En, het, ja. en, en, en, en de entree die gaat veranderen vanaf het station. Althans, dat ja. is wat ik gezien heb. En, ja, en daarin is mijn rol denk ik ook wel, wel, wel grappig. Um, dat ik eigenlijk overal helemaal buiten sta. Ik heb eigenlijk natuurlijk helemaal niets te maken met, uh, met het dorp. Dus ik kan ook heel nee. partijdig kan ik eigenlijk iedereen ja. vertegenwoordigen. En het is niet zo dat ik uh, alleen het strand ga vertegenwoordigen. Maar juist ook omdat ik ja, zo afgelegen zit... is er bij mij niet echt sprake van een strijd tussen het strand en het dorp. Nee, nee, nee. nee. Een frisse blik dus kan een frisse blik ja. dan kan ik gewoon iedereen uh, ja, heel uh, onafhankelijk daarin uh, vertegenwoordigen. En dat, uh, ja, dat zie ik er wel als een grote uitdaging. En ik heel veel zin. Ja, ja. Leuk. Uh, inmiddels ook een, een heel lijvig Ach, stuk ja. van de gemeente over de horeca en de retail. Hè? De ja. plat, ik neem aan dat je daar uh, van op de hoogte bent. Ja. Uh, is Horeca Nederland daarbij betrokken? In, in ja. welke zin uh, zijn jullie gesprekspartner voor de gemeente? Ja, voor wij zijn, dat, uh, zijn een gesprekspartner met uh, de afgelopen week met de Jansen gezeten. En dus met, uh, met de kwartiermaker daarvoor, uh, Pascal Timmermans. En hij, ja, uh, want hij is degene die dat uh, nu moet... Ja. Ja. Min of meer moet gaan ja, realiseren. realiseren. Of, uh, ja. Ja, een soort van lijn moet gaan bepalen hoe het gerealiseerd moet gaan worden. Ja. Maar wat is jullie invloed dan op zo'n stuk? Um, nou ja, wij vertegenwoordigen ook daarin de horeca. En wij gaan. Uh, hij gaat in gesprek met verschillende ondernemers. Uh, en namens ons en met ons om uh, te kijken wat de mogelijkheden zijn om die herstructurering. Uh, ja, te realiseren. Maar heel concreet stel jullie willen iets um, kun je dat dan proberen erin te brengen in dat gesprek? Ja dat denk ik zeer zeker. Hij uh, staat ook absoluut open voor, voor de visie van ons en uh, hij is natuurlijk sowieso aangesteld om inderdaad namens iedereen zeg maar ja. Te en, of het allemaal werkt. En mm -hmm. daar hebben we meteen weer het probleem, natuurlijk. Hè? Ja. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Ja. ja, dus dan. Uh, ja. De, de neuzen moeten dezelfde kant op gaan Precies, staan. Dus ja. Ja, ik zal moeten zorgen dat die achterban inderdaad dan, uh, dan ook een beetje één kant op gaat. Want ze zijn in principe met ons in gesprek en ik zal inderdaad uh, met de ondernemers dan verder ook. Uh, en hij natuurlijk, logischerwijs ook. Maar ik zal uh, daarin ondersteunen. Zitten jullie als um, horeca mensen op één lijn? Um, dat, in Zandvoort? Bedoel je dan specifiek? Ja. ja. Um, ik denk op zich dat we allemaal op één lijn zitten. We zitten hier natuurlijk om, uh, om een zo gastvrij mogelijk dorp te zijn. voor zowel de inwoners als onze gasten. Mm -hmm. En wat dat betreft moeten de neusen één kant op staan. Merk wel dat er natuurlijk ja, dat er een beetje twee eilanden zijn ontstaan. waarbij het strand één eiland is en het dorp. En er is redelijk weinig uh, ja, menging daarin. Ja, je bespeurt eigenlijk enige frictie, begrijp ik. Ja. Ja. Nou, daar, uh, daar zie ik ook voor mezelf een heel grote uitdaging. om uh, nou, zoals ik zei omdat ik eigenlijk helemaal buiten sta. Mm -hmm. Ik zit natuurlijk wel op het strand, maar ik zit dermate ver eigenlijk van alles af. Dat het, uh, dat het allemaal niet zo heel erg vaak ja. maakt voor mij. En als je het goed beschouwt, um, hebben ze toch allemaal één gezamenlijk doel. Precies. En, en dat moet even onder de aandacht gebracht worden. Dat er inderdaad één gemeenschappelijk doel is. Waar zowel het strand als het dorp gewoon uh, haar energie in moet stoppen. En ik begrijp dat, uh, dat er een gigantische uitdaging voor je ligt. Ja, dat denk ik. De tijd, uh, kun je die uh, daaraan gaan besteden? Ja, anders had je het waarschijnlijk niet gedaan. Dit dus is natuurlijk vragen naar de bekende weg. Ja, nee, nee, ik heb absoluut geen tijd hiervoor. Ja. Nee, ik heb... Uh, ik... Ja, natuurlijk, we zijn druk, een nieuw bedrijf. Dus dat gaat ook gewoon een hoop tijd inzitten. Maar um, juist op het strand... heb je eigenlijk altijd wel wat verloren uurtjes. Mm -hmm. En kijk, ik kan niet zeggen... dat ik uh, één dag in de week van 9 uh, nee, tot 5 nee. ergens ga zitten. Daar heb ik absoluut geen tijd voor. Nee. Maar ik kan bijvoorbeeld echt heel simpel... natuurlijk als een ochtend... Uh, negen, ja, uh, kan ik dat uh, heel goed invlechten. Nou, je zit natuurlijk in een rustige tijd nu. Dus uh, ook dat, ja, nu is het je kunt ook dat goed opstarten. Plek. En nu is het ook leuk. Het komende seizoen komt er weer aan voor, voor alle ondernemers. Ja. En dan is het leuk dat het inderdaad dan voor die tijd duidelijk is en dat er wat staat en dat er nu inderdaad uh, een okay. is bepaald. Spannend. We gaan ja. bijna afronden, maar ik heb nog één vraag voor je. Wat gaat voor de komende tijd merken van het feit dat jij daar uh, aan het roer gaat staan? Vertel eens... Nou en ja, nogmaals, mijn uitdaging ligt heel erg in het weer bij elkaar brengen van, uh, van het dorp en het strand. Ik denk dat dat heel leuk is, dat er gewoon weer uh, mogelijkheid is tot gesprek. Dat er minder, uh, ja, minder modder gegooid wordt over en weer. Ik hoop dat dat uh, gemerkt wordt. Dat er gewoon weer dat er één Zandvoort staat, één horeca Zandvoort. Wat er gewoon is voor de gasten en haar inwoners. Mm -hmm. dat, uh, dat is het doel. Dat ja. oh, vinden wij een loffelijk streven. Ik vind het een heel loffelijk streven, absoluut. Dat zou gelden voor heel Zandvoort. Wij hopen daarop. We wensen je dus in dat streven. Even heel veel succes. Hartelijk en het, uh, misschien dat we ja. een poosje nog eens even horen ja. hoe dingen gaan en lopen en, en zo. Uh, ja, ja. Het, het, okay. inderdaad. De belangen voor de, de, de bezoeker, eigenlijk, die, die, dat die een keertje voorop gaan staan. Geld ja. ja. verdienen is belangrijk, maar de gastvrijheid is nog belangrijker. Ja. En dan komt het uh, rest, Kom, kont, kont rest wel goed. Dank je wel. Succes. Ja. Wij gaan er even uit voor muziek. Ja. We zijn weer terug met het uh, laatste nummer voor het nieuws. En het is een wat zoet nummer. Het is taarten. Het is, uh, ik verheug me hier helemaal op. Ik ook, vooral als ik ze op mag eten natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Uh, aangeschoven is Annette Westerburger. Goedemorgen. Goedemorgen Annette. Goedemorgen. En zij is een nieuwe ondernemer en haar business is. Te maken en workshop, en uh, we hadden al iets gelezen in de Zandvoortse courant hierover. Foto's gezien, het ziet er allemaal fantastisch uit. Wie is Annette Westerburger? Uh, nou ja, Annette Westerburger, ik woon uh, 30 van de 31 jaar al in ja. Zandvoort. Dus ik ben uh, ja. vrij bekend inmiddels, uh, moeder van twee kinderen. Zo ben ik daar ook eigenlijk ingerold uh, om taarten te gaan maken. Ja, dat heeft uh, de connectie met de kinderen. Ja, ja. Oh. Ja. Ik had uh, een taart besteld die niet naar mijn zin was. En uh, ik dacht, nou, dan ga ik het zelf wel doen. Kan ik beter? Ja, ja, ja. Dat is wat ik doe. Oh, dat kan ik ook wel. En uh, ja. dan ga ik het proberen. En dat lukte dus? Dat lukte heel redelijk, ja. ja ik was heel tevreden en uh, ik dacht, dat ga ik nog eens doen. En uh, nou, binnen een paar weken uh, ging iemand vragen... God, wil je dat voor mij ook eens doen? En dat heb ik een hele tijd gedaan. Uh, gewoon familie en vrienden. En nu is echt de tijd gekomen om, uh, om te gaan uitbreiden. Ik krijg het hartstikke druk. En uh, ik dacht, we moesten het nu maar eens uh, en serieuzer dat, aanpakken. En dat gaat ook gebeuren, heb ik begrepen. Ja, de volgende klopt. stap is gemaakt. Je hebt een plek gevonden in Zandvoort. Ja. Uh, nou, waar de taarten en de workshops, vertel daar eens iets over. Ja, het is, het is geen, geen winkel, het is nee? echt een, een werk-slash-workshop-ruimte uh, achter in de coalpit. Dus een, een mooie, rustige plek waar je goed kunt parkeren, is voor mij ook heel belangrijk. En uh, daar ben ik maandag tot en met vrijdag, zaterdagochtend, ben ik daar aanwezig. En uh, ja, daar wordt alles gemaakt. Handgemaakt, op maat gemaakt. Dus, dus de opdrachten worden daar door jou gemaakt, ja. maar er worden dus ook de workshops gegeven. Ja, klopt. Dat, uh, dat komt er voor nu uh, nieuw bij. Nou, de ruimte is voldoende, denk ik nou. Ja. Ja, ik heb uh, grote, grote tafels, genoeg stoelen, genoeg ja. ruimte en uh, het, is, het is bijzonder gezellig geworden. Stel, um, we, um, Arie en ik gaan een, uh, een workshop taarten ja. maken volgen, hè? hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik bedoel, moeten we echt alles van het begin af aan? Nou, ik zorg dat de basisbeginselen die staan klaar, dus er staat een, een cake en uh, de vulling staat klaar. En dan ik geef wat uitleg over hoe vul je zoiets en zorg je uh, dat wanneer je er marseppijn overheen gaat leggen, dat die niet uh, met hop en bobbels eruit komt. En daarna, uh, mijn spulletjes liggen op tafel. Uitstekertjes, uh, gereedschapjes. Oh, het maak is er wat we, leuks van. Nou, van God, ik heb geen verstand van koken te hebben. Ik steek de pizza nog in de fik. Dus wat dat betreft. <laughs> nee, het is, het is eigenlijk enorm makkelijk. Het is gewoon iets wat je een keer wilt proberen. Ik volgens mij had je dit niet moeten zeggen. Want nu moet je ook een workshop volgen. Oh ja, maar dan mag ik het ook opeten En dat is natuurlijk wel uh, aan ja, mij besteed. je mag ja. hem in ieder geval meenemen. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. En is het dan zo dat... Uh, dat je ook uitleg geeft als je het thuis wil gaan doen. Hoe, het, hoe je dan wel die onderdelen moet bakken. Ja, in principe, in principe als je bij mij vandaan komt. Kun je een simpele taart zeg maar maken. En um, je zult zien hoeveel tijd erin zit. En dat is denk ik de, ja, de grootste reden dat mensen dat niet nog een keer doen. Of uh, misschien nog een keer terugkomen. Het kost heel veel ruimte, heel veel tijd. En, uh, en ervaring. Ervaring want... komt er uiteindelijk ook bij kijken, ja. Volgens mij lijkt ook uh, dat zo'n hele lap marspijn die je dan zo... Ik kijk wel eens televisie, zoals je hoort. Ja. En dan zie ik ze zo... Uh, zo... zo uh, ja, hoe noem je dat? Uh, vloeien over zo'n taart heen. Ja. En het wordt meteen heel mooi. Ja, en... die, ik sta er altijd van te kijken en dan denk ik, joh. Zeker ja. makkelijk. Nou, de eerste keer dat je dat doet, <laughs> zit hij vol met hoppels en vouwen en plooien die ja. niet horen waar ze op dat moment zitten. Dus ook dat is een kwestie van ervaring. Ja, dat is uh, ja, flink, flink oefenen. Toch wel. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en het moet ook wel enigszins in je vingers zitten. Jij maakt uh, op bestelling uh, op taarten. Ja, klopt. klopt. Uh, kun je bij wijze van spreken ook je thema neerzetten? Van, ik, uh... Ja hoor. Ja hoor, het ja? is uh, in principe, ik heb een website, ik ben op Facebook, je kunt altijd bellen en uh, nou ja, tegenwoordig nodig ik je uit, uh, kom ik op je koffie drinken en dan bespreken we alles. En dan, uh, alles is mogelijk, een, een op maat gemaakte taart van kastelen tot prinsessen. Spannend. En, uh, gewoon een mokka taart, een slagroomtaart, uh, dat maak ik ook allemaal. Waar Wat? haal je die creativiteit vandaan? Ik heb geen flauw idee, ik heb nooit gedacht dat ik creatief was en uh, ja, toen ging ik dit doen en het het komt er gewoon ergens uit. Ik vind het zelf heel bijzonder. En Met twee jonge kinderen? Ja. De tijd. Ja, dat is uh, soms lastig, ja. Maar ja, veel gebeurt, uh, gebeurt s'avonds. Uh, schooltijden. Ja. Ja, het is te doen nog. En wat, wat is je website eigenlijk? Want dat is een www? Ja, dat is uh, www.taartenbyanet.nl Kijk, dan weten de luisteraars dat ook meteen weer. En zo precies uh, zit ik ook op Facebook. En daar staan foto's, uh, nou ja, contactgegevens... Is het nou ook een kostbare zaak dat soort dingen te maken? Als je, stel je voor dat we, we krijgen de smaak te pakken naar jouw workshop. En dan gaan we meteen allerlei dingen aanschaffen, moet ik dan een grote bedragen denken? Of zeg, het kan ook met het bij wijze van spelen. Nee, nee, je hebt echt best, best behoorlijk wat nodig. Je, in eerste instantie natuurlijk spullen om alles te maken. Ja. Uh, dus de, de bakvormen, dat soort dingen. Dan krijg je uh, rollers, uitstekers. Uh, op zich de ingrediënten zijn van zichzelf ook al niet al te goedkoop. Maar wijn is uh, best een kostbaar goed. Maar ja, je hebt best heel veel nodig, wil je dat voor elkaar krijgen. Maak jij je marzipijn zelf? Of? Nee, nee, ik koop marzipijn nee. in. Ja. Toch wel, bij de, bij de bakker. Ja, ja. ja, ik heb wel uh, goede, goede kwaliteit marzipijn. Het moet ook wel, want anders dan uh, scheurt het en uh, is niet mee te werken. Even over vanmiddag, dan gaat er iets heel spannends gebeuren. Ja, <laughs> ja heel spannend. Ja. <laughs> want... Je hebt open huis? Ja, klopt. Ik heb via nou ja, internet vooral. En nou ja, natuurlijk mijn eigen kringen. Iedereen aangesproken. Kom gezellig eens kijken. Wandel eens binnen. Kijken hoe het eruit ziet. Want dat is de bedoeling. Precies. Gewoon. Laat je gewoon eens enthousiast maken daardoor. Ja. Dus kijken hoe de ruimte eruit ziet. Kijken juist. welke workshops er mogelijk ja, zijn. Ja, ik heb het zo gezellig ja. mogelijk gemaakt. Ik heb vreselijk veel cakejes gebakken. Koeken gebakken. Dat staat allemaal klaar. Dus gewoon een keertje kijken. Mensen kunnen kijken. ook ter plekke nog even iets klein. Doen en, ja. en zo'n roosje maken. Ja hoor, ja hoor, wanneer daar interesse voor is, kan alles. Ik ben enorm makkelijk. Ja. Maar, maar de, de koolpunt is natuurlijk gigantisch groot. Ja. Uh, waar zit het precies op het blok zelf als je dat zo ziet? Um, bij de wanneer je voor, of de voor bij, de, bij de ingang gaat staan, zit ja. ik echt precies in de achterkant. Oké. Okay. Ja. Dus aan de duinkant zeg maar. Aan de duinkant, evenwijdig aan het spoor, aan het spoor zeg maar. Ja. Ja. Nee, want uh, dan, dan snappen de mensen niet wat zit natuurlijk. Het is moeilijk. Ik heb ja. mijn eerste bestellingen inmiddels uh, daar gehad. En uh, mensen bellen, uh, ik sta nu bij Van der Veld. Ja, <laughs> waar ja. moet ik naartoe? Ja, ja, ja, ja, duidelijk. Ja, ik, ik ken het pandje. Dat is uh, groot. Ja, het is enorm. Ja. Dat als, leuk, joh. als mensen um, enthousiast worden en ik neem aan dat ze dan ter plekke tegen jou kunnen zeggen ik wil um, de workshop die en die volgen. Maar um, mensen die vanmiddag niet kunnen, die kunnen op jouw website. Ja. Staan daar data? Ja, staat... daar komen alle, alle data komen daar op te staan. Op Facebook uh, maak ik ze allemaal bekend en duidelijk. Uh, inschrijven, inlopen, bellen, alles mag. Oké, okay. maar uh, want ik heb gisteravond in de website even bekeken. En ik bleef even hangen, moet ik zeggen, bij die fantastische foto's. Ik werd daar ongelooflijk jaloers op. Ik zou dat ook zo leuk vinden. Het is Dank prachtig. U. Ja, het is, het is fantastisch als je ziet wat daar allemaal gefabriceerd wordt. Echt waar, hulde. Dank u. Maar ik zag... In, in, ja, ga maar ja, eens kijken, ik, ik, Ja, ik ga het zeker doen. Ik heb het nog niet gezien. Je hebt ook tijd wist, over. Oh, ja, ik heb tijd zat. Jo. <laughs> Jij kunt makkelijk zo'n leuke workshop ja, doen. Ja, ja. Joh. Het, het is echt te gek. Eh... Um, Betekent dus inderdaad dat je dan op de website kunt kijken wanneer ze zijn, hoe lang het duurt, hoeveel mensen je hebt. Want hoeveel mensen kun je kwijt? Ik kan acht tot tien personen huisvesten voor een workshop. Dus okay. um, ja, minder kan uiteraard ook uh, georganiseerde dingen, vrijgezelle feestjes, Ja, hoor. Uh, is, is dit nieuw, workshops voor jou? Ja, ja, dat is volledig nieuw. Ik heb toevallig juist uh, de workshop bekendgemaakt. Hoe? De workshop noem ik of hem vertel zelf. Vertel eens wat dat is. Dat is uh, voor mij echt puur uitproberen. Kijken of ik alle spullen die ik wil hebben ook daadwerkelijk in huis heb. Uh, wat ik nog eventueel moet aanschaffen. Uh, hoe, ja, hoe mensen reageren. Echt proefkonijnen. Uh, betekent dus dat, uh, dat je als proefkonijn kunt opgeven. Ja, klopt. Krijg je tegen gereduceerd tarief uh, eenmalig een workshop. Oké, okay, en dat zijn dan uh, de momenten waarop je zegt... alles valt uh, op de grond, maar ik mag niet mopperen... want ik ben een proefkonijn. <laughs> ja, zoiets. Nee, wanneer nou, nee, me alles op, op, de op de grond, grond. valt... Dan, dan gaan we wel, uh, wel vriendelijker worden. Precies, maar... maar jij bedoelt van... oh, nou merk ik dat ik iets vergeten ben wat ik... Uh, Precies, juist. Ik, ja. ik kan me ook voorstellen dat dat uh, ja, het, het, het best eng is om te denken van voordat ik ga starten heb ik alles. Hè? Ja, ja het is, uh, ik, ik denk dat ik alles inmiddels in huis heb. Maar ja, ervaring is uiteindelijk toch gewoon uh, ja. wat het beste werkt. Ik vind het fantastisch en ik zou iedereen oproepen vanmiddag... in ieder geval even een kijkje te komen nemen bij je. Uh, heel veel succes. Ja. Dank u, dank u. Dat heb je uh, ja, nodig voor dit soort dingen. Maar als je kijkt naar, ja, ik vind het fantastisch. Ik hoop voor je dat, dat, allemaal, dat ze in rijen van drie voor je deur staan. Dat zou nog eens leuk zijn. En dat okay. ze niet wegwaaien. Ja. Wel, nee, bij antwoord is in, in en vol, het niet. Nee, en daar waait het niet bij de koolpit. Oh, oké, okay, fijn. Hey, succes, hè? Dank u wel. Ja. Oké, okay, wij uh, hebben nog heel even de <kwijnt> tijd uh, voordat het, uh, het nieuws er is. En daarna het tweede uur. Maar we hebben ook nog uh, het nodige voor de u aan onderwerpenagenda. Um, nou, we hebben op, uh, uh, van 9 januari tot 1 maart is de tentoonstelling in het museum van 38 jaar Holland Casino Zandvoort. De opening was gisteren. Het was erg gezellig, moet ik zeggen. Het was een, Jij was... uh, ja, ja, ik ja. was erbij aanwezig. Okay. Een leuke tentoonstelling. Er is echt veel moeite voor gedaan. Uh, tot en met 28 februari is een foto tentoonstelling bij het pluspunt van Johan Lagarde. Onderwerp is dan de Zandvoortse vrijwilligers in beeld. Op 10 januari gevolgd door New Year's, Year's Party en Café Nuf. Het van Kessel Live, aanvang 2100 uur. En ook uh, 10 januari Jazz aan zee bij Talassa, de Caribbean Party. En dat begint om 4 uur smiddags. Dan hebben we om 11 januari Jazz in Zandvoort. Door Martijn van Itterson in Theater de Krocht. Aanvang 14.30 uur 30. Op 14 januari kunt u filmclub Simon van Kollem... die presenteert uh, in het circus Zandvoort. En dat begint om half acht. En natuurlijk niet te vergeten op 17 januari... het Sjoelkampioenschap de voorronde in Café Koper... om half negen avonds. En uh, Classic concert op 18 januari. En dan is het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. En dat begint om drie uur... Nou, hadden we nog een nagekomen bericht, Henny? Um, ja. Is dat het uh, nieuwe project van Samensterk? We hebben nog een oproep, krijg ik hierdoor. Uh, mensen worden gevraagd om te komen helpen snoeien bij Nieuw Unicum op 17 januari. Het, uh, het gaat om dat rolstoel toegankelijke schelpenpad dat op het Nieuw Unicum terrein zich zo slingert naar een uitzichtpunt en wat voor uh, de cliënten van Nieuw Unicum en hun bezoek natuurlijk een geliefd uitstapje is. Uh, als u tijd heeft en als u denkt, ja, dit is een goed doel en ik wou toch altijd al vrijwilliger worden, uh, dit is uw kans. Nou, toch Aanmelden. over vrijwilligers hebben we niet. Als ik dan even mag uh, interromperen. Er is een nieuw project bij Pluspunt, dat heet Samen Sterk. En zij zoeken nog vrijwillige netwerkcoaches. Informatie bij A. U ziet, mocht u inderdaad opgestaan zijn voor morgen en dacht... mijn goede voornemen voor dit nieuwe jaar is uh, ik ga vrijwilliger worden... we hebben u al twee mogelijkheden uh, aangeboden. Nieuw Unicum en Pluspunt zouden heel blij zijn met u. Oké, okay, wij zijn er uh, bijna... En ik kijk even naar de techniek of wij al zover zijn dat wij naar ja. nieuws kunnen luisteren. En hij knikt: klikt ja. Tot straks.